12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Rabobank heeft bij klanten met een opbouwhypotheek de maandelijkse inleg per ongeluk dubbel afgeschreven. Het is niet duidelijk bij hoeveel klanten dat is gebeurd. Een woordvoerder van de Rabobank zegt dat het geld binnen één of twee dagen wordt teruggestort. Wie door de fout rood is komen te staan, hoeft daarover geen rente te betalen. De Franse premier Philippe gaat praten met de organisatie achter de gele hesjes, die al twee weken actie voeren tegen de verhoging van de brandstofprijzen en andere hoge kosten van levensonderhoud. Aanleiding zijn de ongeregeldheden bij acties gisteren in Parijs. Daarbij raakten 133 mensen gewond. De politie hield 412 mensen aan. Volgens de politiechef van Parijs is zo'n groot aantal arrestanten nog nooit voorgekomen. Sommigen hangt een celstraf van zeven jaar boven het hoofd. Het aantal vermisten na de verwoestende bosbranden... van vorige maand in Californië is snel aan de dalen. Op dit moment worden nog 25 mensen vermist. Twee weken geleden waren er nog 1200. De meesten hebben de brand overleefd... maar nadat ze het vuur waren ontvlucht en een veilig heenkomen hadden gezocht... dachten ze er niet aan om bij de autoriteiten te melden dat ze veilig waren. Het dodental van de bosbranden staat nog altijd op 91. Arjen Robben vertrekt bij voetbalclub Bayern München... De 96-voudige International won met Bayern 7 landstitels... en in 2013 de Champions League. Hij speelt sinds 2009 bij Bayern. Daarvoor speelde Robben bij Real Madrid, Chelsea, PSV en Groningen. Zijn verbindenis met de Duitse club loopt de komende zomer af. Waar hij naartoe gaat, weet hij nog niet. Het weer vannacht trekt er buien over het land, mogelijk met onweer. Met temperaturen rond de 11 graden is het zacht. Overdag is het bewolkt, maar soms breekt de zon door. Smiddags gaat het weer regenen, het wordt dan een graad of 13. De komende week blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 zie je niet alleen. maar in een man van steden. Van buiten lijk ik hard. Maar ik er eens doorheen en laat wij bij me in mijn moederhart. Oh oh oh. oh, oh, oh. Als ik praat, wil ik zoveel zeggen?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 Just P.S. Honky Kid. Through the clouds, like a healer looking down on believers in a crowd. I can free up you now. Just follow me with both hands. I can make the rain dance, rain dance, rain dance. Follow me with both hands.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 Smell your I can make the rain dance, rain dance, rain dance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 I'm Hallelujah. Uptown funky you up, Uptown funky you up uh, I said Uptown funky you up, Uptown funky you up uh, Uptown funky you up, Uptown funky you up uh, Come on, dance, jump on it If you suck said and flown it If you freak dead and own it Don't worry about it, come show me Come on, dance, jump on it If you suck said and flown it Well, it's Saturday night we in the Thank you the typical man. Ik steig mijn schein in de Novo-Line. Zo so high, zo, so, zo so high. Augen zu, ik ga in Tokio sein. Sie willen wissen, wo ich bin, Sie willen FaceTime. Doch, ik ben unterwegs in de Late Night. Sie willen wissen, wo ich bin, Sie willen FaceTime. Doch, ik ben unterwegs Ik weet niet waar ik ben, nachts unterwegs, ik geh immer all in. Ze wil immer stalken, doch ik weise sie ja, Denk niet aan morgen, bin allein in de stad. Ja, sie will met Doddie best zijn. Ze wil gang zijn, sie macht gangs uit. Doch ze blendet die Mac lights. Live fast life, zit in de S-Line. Panama, Panama, Panama, Panama. Ze wil om die reizen. ik zie den Panama, Panama, Panama, Panama, Dan, ik moet geld machen. So high, so, so high, steig meinen Schein in den Novolein So high, so, so high, Augen zu, ich könnte in Tokyo sein Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime, doch ich bin unterwegs in der Lake night Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime, doch ich bin unterwegs in der Lake night All night, ich spiele Fortnite, hagen auf der Couch hier und Drake Mall. Ik flex, de jackie hält mich wacht Een glas, ik ben ready voor de nacht Meine jongens zijn aktiv, bis het hell is Rockstar, ja ik voel mich wie Elvis Mein Kopf ist warm, dat ik ben zo loko Ik vergesst niet, mijn Handy op Flugmodus We hebben ons zuletzt voor een monat gesehen. Ik ben nieter, doch erwarte Loyaliteit Egal of reis of pleite Diese vrouw blijft aan mijn seite ze fackt mijn Kopf met my iPhone Trotzdem freu ik mich, wenn ich halt kom. Zo so high, zo so, zo so high Steig mijn Schein in den Novoline So high, zo so, zo so high Augen zu, ich könnte in Tokio sein Ze willen wissen, wo ich bin, sie will FaceTime, Doch ich bin unterwegs in der late night Ze will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime, Doch ich bin unterwegs in der late night All night Ich spiele in Fortnite High op de Couch höher und Drake my life All night Hang up the coach of a more Mall So high, so, so high Steck mijn Schein in den Novo Light So high, so, so high Augen zu, ich könnte in Tokio sein Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime Doch ich bin unterwegs in de late night Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime Doch ich bin unterwegs in der late night All night Wir spielen Fortnite Hangen op de coach drinken, Drake more life, all night. We spielen Fortnite. Hangen op de coach drinken, drinken, more life. Fortnite is